verkiezingen in Congo. En er wordt vandaag gedebatteerd over ontwikkelingshulp in de Tweede Kamer. Maar eerst over Pim Fortuyn, want hij betrad tien jaar geleden... het politieke podium als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Hij was taboe doorbrekend in zijn opvattingen en ideeën. Het komende uur gaan we terugkijken op deze periode... met een van de grootste politieke relschoppers die dit land gekend heeft... Daarvoor zit hier uh, Dries Mos bij ons in de studio. Meneer Mos was er vanaf het begin af aan bij... toen hij samen met Pim Fortuyn... want daar hebben we het over startte in de Rotterdamse politiek. Meneer Mos, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel toe eens. Uh, hoe leerde u Pim Fortuyn kennen? De eerste keer dat ik hem ontmoette... dat was inderdaad uh, met de verkiezingen van... Uh, dat hij lijsttrekker werd van uh, Leven in Nederland. Uh, toen heb ik hem het eerst gezien. Uh, maar het was Kai, die schermde hem erg af. Kai van der Linden. En uh, ja, maar ja... Pim was heel moeilijk af te schuilen, af, mm -hmm. af te schermen natuurlijk. Uh, heel kort gesprek gehad. en uh, Toen was uh, Leepen Rotterdam was al een beetje in het leven genoemen, ge, ge, geroepen. Want in die tijd uh, zat uh, Maan ook al kneepjes van de Stadspartij die, uh, die zou dat gaan doen. Maar toen die hoorde dat Vertuin uh, de lijsttrekker ging worden, toen uh, heeft dat onmiddellijk afgeblazen. Toen heeft uh, Ronald Sures uh, met een klein clubje, die heeft dat... Uh, in elkaar gezet aan, een, uh, inderdaad aan de keukentafel. Mm -hmm. Samen met Frans van der Victor Rijkers en uh, toen de tijd uh, ook uh, de heer Smit, die later uh, weggegaan. Ja. ja, en uh, wat is er daarna gebeurd? Daarna is het ongelooflijk in een uh, sneltrein. we ja, nog even terug op het moment dat u hem leren kennen. Uh, u had hem daarvoor, neem ik aan, natuurlijk al wel al gezien. U was, was u, uh, wat, wat vond u daarvoor van hem? Ik vond hem heel goed. Ik vond hem... Uh, uh, hij had ongelooflijk het gebeuren dat hij echt het, het onderbuikgevoel... en mm. onderbuikgevoel dat is een gevoel... van, uh, van vele Nederlanders uh, kon, uh, herkenbaar kon maken. Dus die, hij gaf daar een beeld aan. En uh, je, je voelde het ook in de straat... ook als Pim Fortuyn om een gegeven moment bij Business Class zat... Uh, van Harry Mens, dan, dan, dan zaten de mensen al binnen... Die zaten al ademloos naar hem te luisteren. Als ik in een café kwam, dan hadden ze het over Fortuin Op dat moment al. En was dat voor u dan ook een reden om uh, naar hem toe te stappen? Om, om, om nog meer met politiek bezig te gaan? Ik was al lid van Leefbaar Nederland. Op dat moment had ik ook het gevoel dat er iets ging veranderen. Ik, ik, ik, ik weet niet, ik voelde dat gewoon uh, aan. Uh, en ik wist eigenlijk al van tevoren, eigenlijk voordat Fortuin dat wist... dat hij op dat moment lijsttrekker zou worden. Dus... Uh, op, het moment dat ik, en op het eerste moment dat ik hem een hand gaf... en ik zei ook dat ik naar Rotterdam kwam... En, dus, uh, en hij ging een gesprek aan. Het ging over niets natuurlijk. Gewoon, uh, geen zwaar politiek discussie of wat dan ook. Ik zat uh, gelukkig wel op de tweede rij vlak achter hem. Dus dat was wel leuk om te, te zien. Maar uh, inderdaad, uh, daarna uh, met Rotterdam... Uh, toen de eerste vergadering die we hadden op de Lammel Goed zat... met Leep bij Rotterdam... Hadden we het, uh, wist niemand nog dat het ze zou worden... Ook in Rotterdam, ik wist het wel. Want ik was op dat moment de enige met een uh, computer en de enige met een fax. Zodoende moest ik uh, toen de tijd al uh, van alles gaan regelen. Het is nu tien jaar geleden dat Fortuyn de landelijke politiek inging. Kent u nog de woorden die hij toen sprak? Kent u ze uit uw hoofd misschien? Uh, ja, at your service. En uh, dat, dat was natuurlijk het, het mooiste. En uh, ja, het, het, ook het was hetgene dat hij zei van. Uh, wat hij moest zeggen. Hè, want daar was het al niet eens met het programma van Leven Nederland. En dan gaf: uh, ja, u mag me alles uh, geven, maar u kunt mijn verstand niet afpakken. Hè, dus, uh, en ook uh, ja, het beroemde woord van. Uh, prachtig natuurlijk. Van: ik, uh, ik, uh, ik, ik, denk, ik zeg wat ik denk, en ik doe wat ik zeg. He, dat, dat, dat is natuurlijk ook fenomenaal gevonden of wat dan ook. En ja, op het moment dat hij dus de lijsttrekker wordt en je, je kan de opname er nog bij of bijpakken en dan, dan, dan hoor je iemand hard roepen. En dat was ik ook eigenlijk nog, de, de achterman. Ik, denk, nou, ik vond het eerst, uh, ik denk ja, dat kan niet spannend worden, maar toch. Hè, want er waren uh, toch zaten er een paar van die maloten die, uh, ja, die van alles van fortuin vonden, maar nooit. En dus niet, niet echt een perspectief konden noemen in een programma. Vertuin die lag daar een perfect programma uit... daar welke kant hij op wou. Uh, ook nog geremd, jammer genoeg. Maar goed. Dat was de nagel die, uh, die in, de, in de remschijf zat. Ja. En die dat, uh, dat op dat moment uh, neerzette. Maar dat was de dag dat het uh, allemaal ging veranderen in Nederland. Nou, straks spreken Ach, ja. we daar verder over. Over de landelijke doorbraak van Pimforda met u, Dries Mosch. Dank ja, u wel dan dat u we hier nog bent. even controleren of dat u inderdaad op de achtergrond nog uh, horen roepen daar. Uh, ja. Het is woensdag, de dag dat de, werk, uh, de weekbladen uitkomen. En we hebben ze alvast voor u doorgenomen. We beginnen met Vrij Nederland. In de Vrij Nederland staat een lang interview met Arnold Groenberg. De schrijver vertelt over zijn liefdevolle relatie met zijn moeder... Maar om de liefde te ontdekken moet je wel tussen de regels lezen. Groenberg zegt in veel van zijn boeken dat hij zijn moeder moet overwinnen... Want ze is een heilige die haar liefde in hatelijkheden verpakt en wanhopig maakt. De schrijver van Joodse afkomst die maakte het zichzelf als kleine jongen al lastig. Hij had wel iets met Hitler, zegt hij namelijk. Hij identificeerde zich namelijk liever met de winnaars in hun mooie uniforms dan met verliezers, de Joden. En als hij van zijn moeder iets niet mocht zijn, dan was het wel een verliezer. Zij zag haar zoon als een genie, maar wel een genie dat dus wak was om zonder haar te overleven. Hij moest weerbaar worden. Dat lezen we in Vrij Nederland. In hetzelfde weekblad is vanaf vandaag ook te lezen over grazen. Volgens hoogleraar Martijn Katan doen wij in Nederland al jaren niet anders. Maar wat is het... De hele dag door kleine hapjes eten. In Verenigde Nederland deze week een uitgebreide essay over de plussen en minnen van dit eetgedrag. Ook de nieuwe revue ploft bij de abonnees vandaag weer op de deurmat. Ze kunnen zich verheugen op een interview met onze WNL-collega Merel Westrik. Ook probeert het weekblad het succes van Volendam te verklaren. Hoe komt het dat Nick, Simon, Jan en die andere jezus zo lekker gaan? Volgens Jantje Smit is het omdat de Volendammers streberig zijn. Verder wordt in de nieuwe revue de Zwarte-Pieten-discussie gevoerd. Zijn, de zwart door, zijn ze zwart door de schoorsteen of is het een overblijfsel van de slaventijd? Iemand die helemaal klaar is met dit stukje traditie, dat is rapper Aquasi. In de nieuwe revue van vandaag staat een opiniestuk van zijn hand. We spreken hem deze ochtend ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb je precies gedaan voor het artikel? Ik, uh, ben afgelopen zaterdag ben ik eerst uh, naar een kostuumwinkel uh, gaan in Amsterdam. Heb ik, uh, een, een zwarte, ben ik heb ik een Zwarte Pieten kostuum aangehaald? Wat voor mij best wel schokkend was. Ik ben, ik ben er eigenlijk best wel fel tegen. Maar um, onder het mom van: if you can't beat him, you join him. Heb ik het toch gedaan. Dan dus zijn we naar de stad gegaan en van Amsterdam En onderweg naar Amsterdam was het al heel gek toen, toen ik in de auto zat. Want er waren echt heel veel kinderen die me aan het begroeten waren als Zwarte Piet. Ik had alleen geen schminkel, ik had vooral een kostuum aan. En hoe voelde dat nou, als Zwarte Piet spelen? Verrassend goed. Verrassend goed. Het voelde wel echt heel... Ik maakte kinderen blij, niet alleen kinderen, ook, maar ook uh, volwassenen en, en, en senioren. Er waren heel veel mensen vrolijk van, nee, hey, Zwarte Piet, stel ook pepernoten voor mij. En ik belandde in een soort van rol en het voelde heel fijn. Ik werd er gelukkig van. Dat deed dat, dat, dat ik eigenlijk niet. Maar je noemde Sinterklaasfeest een racistisch feest. Ben je nog steeds overtuigd van die mening? Um, ik noem het Sinterklaasfeest niet zozeer een racistisch feest. Sinterklaasfeest is een, het is een kinderfeest, maar het heeft een, het heeft een racistisch, zit een racistisch fenomeen racistische fenomenen in, en dat is de zwarte Piet. De zwarte Piet is in principe een stereotype neger. Wat dat dat jij dat doen? Wat ga jij doen om het te veranderen? Uh, ik ga mijn stem laten horen. Ik ga mijn stem laten horen. En ik wil mensen eigenlijk activeren om ook hun stem te laten horen. Want het, het, het, ik vind het eigenlijk niet kunnen dat het straks 2012 is... en Zwarte Piet nog steeds in deze toestand be, be, bestaat. Met uh, de zwarte kruishaar, de de dikke lippen, de gouden ooringen... soms zelfs een dus opgezet Surinaams accent. Ja, maar dat hoort ja. gewoon bij de traditie. Ik bedoel, we, we geven toch ook niet zomaar de kerst op? Ja, maar er zijn er heel veel mensen die zeggen dat Zwarte Piet dan zo komt door de schoorsteen. Maar de kerstman komt toch ook door de schoorsteen? Die ziet er dan toch ook niet uit als een Zwarte Piet. Als jij straks door mijn schoorsteen gaat, dan durf ik, dan weten we allebei toch dat je niet uit gaat zien als de Zwarte Piet. En kinderen geloven, ik geloof dat vroeger eens als kind. Mijn broertje, zes jaar, die gelooft het niet eens. Ja, die denkt van, ja, maak dat ik dat maar wijs. Maar een Zwarte vind... Piet deelt toch gewoon cadeautjes uit en, en pepernoten en, en lekkere snoepjes. En dat moet ook zo blijven. Dat heb ik ook zaterdag gedaan. En dat het voelt echt goed. Dat ik, ik, dat, ik, heb het echt, ik heb het zaterdag meegemaakt. En, maar ik vind alleen dat het... Uh, het is niet meer van deze tijd. Het is niet meer van deze tijd. Ik vind dat Zwarte Piet gemoderniseerd moet worden. Het hoeft niet afgeschaft te worden. En wat stel je, je voor? Alleen... Wat, zegt u? Wat stel je voor? Witte pieten of uh, groene? Nee, nee, nee, zwarte pieten kunnen gewoon blijven zoals ze zijn. Zwarte pieten zijn nu toch al een mengelmoes van uh, witte mensen... of gele mensen of bruine mensen. Um, het, het gaat erom dat, dat het stereotype beeld van die lippen... en die kruis en die ringen weg moeten... en dat het vervangen wordt door zwarte vegen. Zoals echt gebeurt als je naar schoorsteen komt zitten... en als je daaruit komt zitten. Gisteren liep je langs de VND En ik zag voor het eerst in mijn leven een... een een meisje van zes jaar, een, een blank meisje van zes jaar, met zwarte vegen in haar gezicht. Dan denk ik denk van hé, vooral een Dreesman doet mee, vooral een Dreesman ziet dat. En je denkt mm -hmm. van hé, dit kan anders. En ik, ben, ik werd er blij van, want het begint al een beetje te veranderen. En ja, daar gaat het voor mij om. Voor de rest vind ik dat zwarte pit niet afgeschaft wordt te worden. Want het hoort erbij, het is traditie, maar het mag gemoderniseerd worden. Sinterklaas... Het is een traditie. Sinterklaas, we zijn tradities ontwikkelen. Mm -hmm. En dat mag ook gebeuren met Zwarte Piet. Oké, okay, nou je wilde je stem laten horen. Dat is gelukt. En uh, je punt is duidelijk. Dankjewel, Repara Kwasi. We zijn okay. benieuwd of je volgend jaar inderdaad uh, Witte Piet te zijn. En ik ben benieuwd naar het stuk ook in revue. Ja, lees het. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Oké, okay, dag. Congo is in de band van landelijke verkiezingen. Aanstaande maandag nemen maar liefst tien kandidaten het op tegen zittend president Joseph Kaliba. Dirk Drouland is wetenschaps- en oorlogsjournalist... en reisde tussen eind jaren 90 en 2003 door het roerige Congo... met onder andere de beruchte Jean-Pierre Bemba. Hij schreef hier het boek Handelaar in oorlog over... en kan een heldere visie geven over het verkiezingsproces in het land. Goedemorgen, meneer Drouland. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we om te beginnen even teruggaan naar de verkiezingen van vijf jaar geleden. Hoe ging dat? Bah, dat was... Uh redelijk spectaculair bij momenten Daar had je dus de zoon van de vermoorde president Kabila dus Joseph Kabila die nu president is versus zijn voornaamste tegenkandidaat Jean-Pierre Bemba die nu jammer genoeg voor hemzelf in Den Haag in een cel zit van het internationaal strafhof want jammer genoeg verloor hij de verkiezingen jammer genoeg voor hemzelf dan waardoor dat hij dus ineens ja, wild was aangeschoten wild en op een gegeven moment dan is opgepakt en opgeborgen ...voor zware schendingen van de mensenrechten. En wie zijn nu de kandidaten die met Kabila zullen strijden... ...om het presidentschap in Congo? Well, Bemba was aanvankelijk ook kandidaat... ...maar uh, de Congolese verkiezingswet vereist... ...dat een kandidaat zich in het land zelf kandidaat mocht, uh, moest komen stellen. Bemba heeft dan officieel aan toestemming gevraagd... ...om strafhof om dat te mogen doen... ...maar dat werd niet als een dwingende reden beschouwd... ...dus hij mocht het niet doen... Uh, waardoor dus de voornaamste tegenkandidaat van, van, voor, van de eerste verkiezingen dus, dus er niet bij is. Maar uh, wie er nu wel bij is, en die was er de vorige keer niet bij, was de... Ja, Getsjent die heet die man. Dat is eigenlijk de eerste echte opposant uit... Uh, Congo. En die heeft in wat dat toen nog Saïde was in 1982 de eerste oppositiepartij opgericht. Maar dat was nog in een tijd van dictator Mobutu. Toen waren er gewoon geen verkiezingen. De vorige verkiezingen heeft hij om onduidelijke redenen aan zich voorbij laten gaan. En nu gaat hij dus zijn kans. En hij wordt algemeen beschouwd als de voornaamste tegenkandidaat van, uh, van Kabila bij de verkiezingen van volgende maandag. Maar het zijn toch allemaal namen die al langer in de politiek klinken daar. Uh, zijn er geen nieuwe namen? Er zijn een paar nieuwe namen, uh, waarvan er denk ik maar één... De bekendste namen van de tien tegenkandidaten tegen Kabila zijn de zoon van Mobutu, die de vorige keer ook meedeed en toen wel, weliswaar maar een paar procent van de stemmen had, maar door Kabila toch regering, in, in zijn regering is opgenomen, tot hij in ongenaden is gevallen en nu dus weer meedoet. Plus ook de premier, uh, Kengo Wadondo, dus de laatste premier onder Mobutu, die doet ook mee, niemand weet precies waarom, maar, bon. maar de enige echte uh, potentiële zwaar gewicht van de nieuwelingen is Vital Camergi, heet die man. En die was... Uh uh, ja, ...lang geassocieerd met Kabila, is ook voorzitter geweest van het Congolese parlement... ...tot hij in ongenade is gevallen en dan nadien voor zichzelf is begonnen. En we weten niet precies hoe zwaar dat die man nu eigenlijk weegt... Uh, ...maar hij zou vooral stemmen kunnen halen in het oosten van Congo... ...waar Kabila eigenlijk de vorige keer de verkiezingen gewonnen heeft... ...vooral ja. omdat hij uit uh, die regio afkomstig is. Maar omdat die mensen uh, de afgelopen vijf jaar werkelijk niks... Uh, ...van de regering hebben, hebben gekregen. Het is nog altijd de meest onstabiele plaats van Congo. Het wordt ook al als een zone met de meeste verkrachtingen ter wereld beschouwd. Dus daar is nooit iets aan gebeurd. Dus men vermoedt dat die dus nu niet meer op Kabila zullen stemmen... ...en Kamerme, Kamerme, Kamerme hoopt van daar te kunnen profiteren. Maar toen, in 2006, was het spectaculair. Maar er was ook uh, veel onrust. Vandaar dat er nu gekozen is voor één in plaats van twee verkiezingsrondes. Uh, wat verwacht je zelf? Blijft het rustig rond de verkiezingen? Well, it, uh, ik heb niet gevoel dat, uh, dat het beperken uh, van de verkiezingen tot één verkiezingsronde um, per definitie tot meer rust aanleiding zal geven. Het uh Kabila heeft dat doorgeduwd als een argument om de kosten van de verkiezingen te beperken. Wat dat, wat dat evident is, want er is één ronde minder. Maar um, daarmee um, elimineert hij wel de mogelijkheid dat hij zelf maar tegen één oppositiekandidaat in de ring moet. Omdat in de tweede ronde van de verkiezingen de twee beste uit de eerste ronde, tenzij dat er één van de twee een absolute meerderheid gehaald zou hebben, tegen elkaar zouden moeten opnemen. Dus dat vermijdt hij nu. En aangezien dat de oppositie er niet in geslaagd is van te uh, verenigen achter één kandidaat, het is de kans klein dat Kabila dat kan verliezen. Het, het punt al is over... natuurlijk dat men zal uh, dat, dat ja, bedoel, als Kabila met een relatief groot aantal stemmen zoude, zou verkozen worden, zou er sowieso al de grote verdenking van fraude, die per definitie rond deze verkiezingen zal circuleren, uh, beginnen, beginnen uh, gelanceerd worden. En, uh, en anderzijds zijn er een paar kandi kandidaten met je op kop, die zich nu al beginnen uit te roepen als de gegarandeerde winnaar van de verkiezingen. Uh, wat ertoe zouden kunnen leiden dat die zijn aanhangers, en dat gaat over miljoenen mensen, want het is een groot land met veel kiezers, zich uh, dus wel eens tegen de resultaten zouden kunnen keren. U had het over de kosten. De Verenigde Staten en Europa financierden de voorgaande jaren de verkiezingen. Nu komt het grootste gedeelte uit Congo zelf, zo'n 210 miljoen dollar. Gaat het zo goed met Congo? dat Congo is in potentie een enorm rijk land. Hè, met, uh, met, uh, dat, heeft, dat heeft een massa mineralen, diamant en goud en een aantal zeldzame mineralen. Dus in principe het is ook een, het is ook uitstekend ges, geschikt voor landbouw. Dus in principe is dat land dat zou moeten floreren. Waar dat ook veel geld in omgaat. Jammer genoeg blijft het grootste deel daarvan hangen bij een kleine hoeveelheid mensen. En het grootste deel van de Congolese ziet daar niks van. Dus het, uh, uiteindelijk uh, dat 1 miljard euro dat die verkiezingen naar schatting zouden kosten... Uh, op zichzelf zou dat geen probleem uh, mogen zijn als het nu was. Dat die verkiezingen uh, niet per definitie een, een, een, een betrouwbaar resultaat gaan opleveren. Dus uh, wat mij, ik, ik beschouw het eigenlijk als verloren geld. Ik bedoel, het, uh, het is... Um ja, moet ik het zeggen op een beleefde manier. Het Afrikaanse hmm. continent is blijkbaar niet gemaakt voor een democratie naar onze, naar onze normen. En, en het staat nu al zo goed als vast, dat Kabila die verkiezingen bijna. Ja, wij, maar toch, niet maar kan toch verliezen. zijn wij natuurlijk ook een beetje van die verkiezingen afhankelijk. Althans, het is zo'n rijk land, het heeft zoveel grondstoffen. Bij ons gaat het niet zo lekker. En wat is voor ons nou de beste uitslag? Bah, wij zijn bijvoorbeeld verloren. Weet het, Congo heeft, heeft de laatste vijf jaar zich volledig geheroriënteerd naar de Aziatische markten met China op kop, die zich bijna geen zorgen maken over die fameuze mensenrechten waar dat wij uh, zo'n ongelooflijk spel over maken en, en, en waar dat de Chinezen duidelijk geen punt van maken, wat dat voor Kabila allemaal veel gemakkelijker maakt. Dus, dus ik denk dat we ons absoluut geen illusies meer moeten maken. Nee. Wij zijn die greep op die markt kwijt. En die fameuze verkiezingen die er nu aankomen, die gaan er echt niks aan veranderen. Volgende week weten we in ieder geval meer als Congo naar de stembus gaat. Dirk Draland, dank u wel voor uw toelichting. Tegenwoordig hebben we het op verjaardagen vooral over Geert Wilders... maar een decennium geleden was dat wel anders. Precies tien jaar geleden we in Nederland... namelijk kennis met de man die zei wat hij dacht en deed wat hij zei. Dries Morsch was erbij aan het begin van zijn politieke opmars. We hebben het over Pim Fortuyn. Dit uur zit Dries Mosch bij ons in de studio. Uh, we vroegen u net al of u de speech kon onthouden... Hè? of u hem nog had onthouden van 25 november 2001... Laten we even teruggaan naar het fragment. We zijn gekarakteriseerd als rechts. Nog, ik ben nog wel erger gekarakteriseerd, zoals u weet, extreem rechts. En dan weer links. Ik zeg het, uh, Dries van Acht, maar na. Wij buigen niet naar links. <Gelach> Wij buigen niet naar rechts.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 Had u al gelijk door hoe bijzonder deze speech was? Ja, ik had. Uh, het bijzonder hadden we al door dat het een hele bijzondere man was. En. Uh, de vertaler van het volk. Hè, want zo kan je hem wel noemen. En dus in, in, in, in alle goede bewoordening. neerzetten wat, wat, wat de Nederlander dacht. Wat, wat de jongen die midden in de centrum van Amsterdam en Rotterdam. en in Utrecht. en in al die andere plekken die wij spreken. die gestolen steden. Hè, want ik noem ze maar gestolen steden. He, waar op een gegeven moment de Hollandse cultuur die niet bestaat meer. He, die gewoon helemaal verdwenen was. He, dat Tante Koor en uh, Tante Dit uh, samen een bak koffie om tien uur s morgens bij uh, de een... Dat de buren bij elkaar op visite kwamen. Dat was weg. Allemaal weg. Dat hoorde je in, in, in, in die grote steden. Dat vertaalde hij daar. En, en, en dat vertaalde hij dus ook in zijn, zijn, zijn de rest van zijn speeches. Ook op, op zondag uh, de businessclass. De businessklasse. businessklasse is nooit meer geworden wat het was toen Pim weg was was u tien jaar geleden aanwezig bij deze speech? Daar was ik bij aanwezig, ja. Ik zat, uh, ik zat vlak bij hem, uh, eigenlijk een rij erachter. En u was onder de indruk? Uh, ik was uh, al eerder onder de indruk uh, van hem. Ja, ja hij behoorde u dus roepen blijkbaar, maar dat was niet in dit stukje? Het nee, was, uh, toen hij uitgeroepen werd als lijsttrekker. Ah, dat was eerder. En dat was dus een opluchting, want ik denk, jezus, als niet maar een van die andere idioten het wordt... Mm -hmm. Dus uh, hij moest het van, Het kon ook niet anders tot Maar het was ineens een, een ontlading van, uh, van vreugde. Ja, ik heb die hele speech uh, net eens even zitten kijken. Mm. En er uh, was één ding wat me eigenlijk opviel. Wat ik nog even van u wilde laten horen. Was dit. Ik lees ook wel eens een krant. Ik doe het niet te veel, want ik word er depressief van. <lacht> maar dan word ik afgeschilderd als een keiharde meneer. Nou, ik kan u niets verklappen. Ik ben het niet. Nee. Ja, hoe reageerde Fortuyn zelf eigenlijk over de, op de opschudding die die, die, die veroorzaakte? Nou, uh, aan de ene kant een grote vreugde van dat hij gehoord werd. Aan de andere kant een uh, diep en innig verdriet van hetgeen wat hem overkwam af en toe. Ik ben er natuurlijk bij geweest dat, dat, ja, dat die man uitgemaakt is voor echt. Het meest smerige was je op de aarde uh, iemand kan wensen als een racist en... Als iemand totaal geen narcist was, dan was dat Fortuyn. Fortuin was inderdaad een realist. He, maar iedereen vertaalde het daar naartoe, die op een gegeven moment niet naar Fortuin wil luisteren. Oftewel naartoe luisterde, maar die zegt: hé, hey, die zegt wel even de, de dingen die ik al tien jaar geleden had moeten zeggen. En wat was. Um, ja, want als ik dit zo hoor, dan mm. hoor ik ook een beetje angst. Er was angst, veel angst. Uh, dat ook, daarom heeft hij ook in een interview dat, dat met dat taartincident. Ik was daar niet bij. Maar ik zag hem een uurtje of anderhalf later in de fractiekamer. Toen zei de Dries, wat had jij gedaan? Ik zei: Nou, ik zeg: Het had niet gebeurd. Ik zei: Want ik zag alle journalisten ik een stap achteruit doen. Ik zeg: Dit was voor aangekondigd. Er waren mensen die dat wisten. En maar ja, goed. Uh, hij zei: Ik had die twee meiden met haar aan elkaar gebonden. En ik zeg: Ik had ze in de brievenbus geduwd ergens. Mm -hmm. en maar uh, uiteraard ben ik blij dat je er niet bij was geweest. Hij zei, ja. Ja. Maar een taart in je gezicht krijgen... en, en, en niet van slagroom, hoor. Mm -hmm. Maar er zat vogelpoep en er zat alle stinkende dingen in. Volgens mij nog kots ook, ja, alles erop, erop en de ja. Zo ongelooflijk smerig. Ik heb, ik, heb, ik heb er met hem over gesproken. en Ja, dat heeft hem ongelooflijk geraakt. En hij heeft het ook nog later bij Van Gogh gezegd. Hij zei, dit was... Of nee, dat was geloof ik bij, uh, bij Witteman. Ja. En hij zei, dit was zo ongelooflijk erg... Ja. Ik heb, dit is het ergste wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Nou, die angst die bleek uh, uiteraard achteraf uh, volledig gegrond helaas. Ja. Uh, ja, bij zijn overlijden nam u bovendien zijn zetel in, in de Rotterdamse gemeenteraad. We hebben het er zo meteen verder met u over, over uh, de gemeenteraad in uh, Rotterdam. Blijven bij hier bij WNL. Hoe werkt dit? Wat vindt u daarvan? En waarom is dit zo? Vragen stellen we de hele dag en we geven ook de hele dag door antwoorden. Er zijn ook van die vragen die we niet durven te stellen. Onze verslaggever Cecile van der Grift heeft daar geen last van. Zij gaat op zoek naar de antwoorden op vragen die nooit worden gesteld. Als ik in de supermarkt sta, zit ik vaak in twijfel of ik nou moet kiezen voor het biologische product of het gewone product. Ik vraag me daarom ook af of biologische producten aantoonbaar gezonder zijn om te eten... of worden we gemanipuleerd door marketingtechnieken. Ik denk dat het niet gezonder is. Ik denk dat het nog steeds op dezelfde wijze wordt gemaakt en uh, wordt geteeld. Oh, dat durf ik niet echt een duidelijke uitspraak over te doen. Ik denk dat het echt wel gezonder is, maar ja, of je echt harde bewijzen voor zijn, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat we gemanipuleerd worden, want volgens mij zit in biologisch eten dezelfde vitamine als in, niet biologisch fruit of uh, groente. Ik hoop dat het aantoonbaar gezonder is, maar um, ja, daar ga ik toch eerder voor, ja, dan voor die marketingtechnieken. Ze zeggen dat er minder chemicaliën op worden gespreid. Uh, om bacteriën en uh, ongedierte te bestrijden. Dus ik denk dat het gezonder is, ja. Inmiddels uh, ben ik aangeschoven bij Jaap Seidel. Hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Jaap, zijn biologische producten aantoonbaar gezonder om te eten? of worden we gemanipuleerd door de marketingtechnieken? Nou, de gezondheid van voedingsmiddelen is altijd heel erg subjectief. Dat wil zeggen, je kunt het hebben over bestrijdingsmiddelen... en je kunt het hebben over voedingsstoffendichtheid. Er is heel veel onderzoek gedaan naar de voedingsstoffendichtheid... van biologisch versus niet-biologisch geteelde eh, producten. En er blijkt niet zo heel veel verschil. Dat wil zeggen, er zijn heel veel andere factoren die belangrijker zijn... zoals het klimaat, de grond, de manier van bewerken, van oogsten, van eh, opslaan en, enzovoort. Dus die, als er al verschillen zijn, zijn ze heel erg subtiel. Maar het is wel zo dat biologisch, zeker lokaal geproduceerd voedsel... vaak wel heel veel verser is. Het hoeft niet eindeloos getransporteerd en bewaard te worden. Uh, dus dan is het, dat is wel gunstig. Maar het biologische voedsel wat we bijvoorbeeld bij de appie om de hoek kopen... is dat dan ook veel gezonder? Nee, dat maakt niet zo heel veel uit. Kijk, als je twee soorten wortels hebt, één geproduceerd biologisch geteeld en de andere meer in een kassen, of wat dan ook, dan zie je eigenlijk daar geen verschillen tussen in de gezondheid. Maar waar je wel veel verschil in ziet is de prijs. Hoe komt dat dan? Nou, dat heeft te maken eigenlijk met uh, dat heel veel van die uh, niet-biologisch geteelde producten uit derde wereldlanden komen, die daar heel goedkoop geproduceerd uh, en verwerkt worden. Uh, en dat betekent dat ze dus ook heel veel lager kunnen zijn. He, dus een, een Nederlandse boer die op een klein veldje wortels verbouwt kan niet concurreren met zeg maar een derde wereldland wat ook wortels exporteert. En dat, dat maakt het grote prijsverschil. Ja, maar de marketing speelt heel erg in dat het gezonder is om biologisch te eten. En wat u nu vertelt, is dat eigenlijk dus niet waar? Nee, dat is, uh, dat, dat is ook zo. En uh, ik denk dat kijk een, een uh, biologische appelsap is niet gezonder dan een ander soort van appelsap. En ook van gezonde producten. Eh, ook biologisch geteelde producten kun je ook te veel eten en kun je ook dik worden enzovoorts. Dus het is natuurlijk altijd toch een beetje afhankelijk van wat voor soort leefpatroon heeft iemand... en wat voor soort plek hebben die biologische middelen in een totaalvoedingspatroon. Eh, en wat veel mensen natuurlijk doen is eh, als een soort excuus voor hun slechte, zeg maar meer ongezonde leefgewoonten... wat die ze zelf dan vaak slecht vinden, eh, dat compenseren met wat biologisch geteelde appeltjes of iets dergelijks. Nou, en dat is niet echt een goed excuus voor jezelf. Biologische eten is dus alleen goed eigenlijk voor de duurzaamheid, zegt u? Ja, het is vooral voor de duurzaamheid, maar ook wel voor de betrokkenheid. Mensen waarderen het toch wel als de, zeg maar de aardappels hier uit Osdorp komen... En de, en de penen uit de boerderij hier vlakbij. Je kunt ze ook zelf gaan plukken en dergelijke. Soms, en je kunt ze op de lokale markt kopen. De verbinding tussen mensen en de voedsel... en ook de waarde die we hechten aan voedsel, die verbetert daar heel duidelijk door. Maar echt gezonder is dus eigenlijk een fabeltje? Ja, Gezonder is het niet. Dit is een duidelijk antwoord op mijn vraag. Bioloogs eten is dus niet gezonder. Wel is het duurzamer en beter voor het milieu. Maar dat het gezonder is, is dus echt een marketingtruc. Heeft u nou ook een vraag die u niet durft te stellen? Laat het ons even weten, want dan sturen wij onze WNL Cecile van der Gift op pad. En het is ook precies half zes en dus tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met Martijn Middel. Zeker 14 gewonden in de Amerikaanse staat Maryland. Bij een botsing met een auto is daar een schoolbus de bossen in gelanceerd. Ambulances zijn ter plaatse en op dit moment worden ook andere scholieren onderzocht. De bestuurder van de auto is door de politie aangehouden. Een groot examenschandaal in de Amerikaanse staat New York. Daar heeft het Openbaar Ministerie dertien leerlingen van vijf verschillende scholen aangeklaagd voor examenfraude. De studenten kregen betaald, of betaalden anderen, om het toelatingsexamen voor de universiteit te maken. Zo meldt de New York Times. De schooldirecteur die de zaak aan het licht bracht, vermoedt dat de fraude voor het toelatingsexamen veel vaker en in het hele land voorkomt. En financieel nieuws, de beurzen in Tokio zijn weer open en staan allebei in de min. De Nikkei noteert een verlies van 0,4%. En de Hang Seng opent ook in de min. Hongkong verliest op dit moment bijna 2%. Het nieuwsminuutje. Dankjewel Martijn. En middel en. Het is uh, geen goed nieuws, maar hopelijk kan onze weerman ons wel wat beter nieuws brengen. Want het is woensdagochtend 23 november en wat wilt u nu weten over de dag die net start? Precies, wat doet het weer vandaag? Voor het laatste weerbericht bellen we met onze weerman Stijn van Antwerpen... die de barometer en de thermometer en alles al in de aanslag heeft. Goedemorgen Stijn. Goedemorgen. Zeg het maar, wat doet het weer vandaag? Nou, vandaag hebben we te maken met veel bewolking. Uh, ja, ik denk dat er later in de middag toch al wat opklaringen voor kunnen komen in het westen van het land... Maar de rest van het land heeft gewoon te maken met veel bewolking. Ja, misschien nu nog een enkel buitje dat af voor gaat komen. Maar het klaart dus steeds meer op. En, en de voor temperaturen... de komende dagen? Ja, de temperaturen liggen al vandaag zo rond de 6 tot en met 11 graden. En de komende dagen verandert eigenlijk niet zo heel erg voor het weerbeeld. Behalve dat de temperatuur alleen nog maar meer op gaat lopen. Met temperaturen ruim boven normaal. En dat hebben we te danken... ...aan een zuidwestelijke stroming die, uh, ja, die een beetje op gang komt. En dat is niet zo heel erg mooi voor in de periode waar we nu in zitten. Dus uh, ja, we moeten er gewoon even doorheen komen. We hebben eigenlijk slecht weer voor de periode waar we in zitten... ...of is dit normaal voor eind november? Ja, we zitten nog in de herfst. Hè. De, de, nou, een deel van de winter begint op 1 december. Maar uh, ja, de condities waar we nu mee te maken hebben... ...zachte temperaturen, ja... Die horen nu echt niet in deze tijd van het jaar. Dus uh, echt een beetje een zachte periode waar we nu tegenaan gaan. Oké, okay, dankjewel WNL Weerman Stijn van Antwerpen met het laatste weerbericht. Uh, tien jaar geleden betrad Pim Fortuyn het politieke podium als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Hij was taboe doorbrekend in zijn opvattingen en ideeën. Dries Mosch nam na de dood van Pim Fortuyn zijn zetel in de Rotterdamse gemeenteraad voor Leefbaar Rotterdam. Deze zetel had Fortuyn in een maand eerder verdiend dankzij een historische verkiezingsoverwinning. Had u nu ooit verwacht dat Leefbaar Rotterdam 34,7% van de kiezers achter u zou krijgen? Nee, ik wist wel veel, maar dit was buiten, uh, buiten professioneel. Want, want hoe reageerde Fortuin op die overwinning bijvoorbeeld? Ja, ik uh, ben natuurlijk met hem naar binnen gelopen. Als je ook de film kijkt, dan zie je dat ik uh, naast hem loop. en uh, We waren ook in de lift en uh, hij vroeg ook twee keer of we mogen knijpen. Want uh, <laughs> hij zegt, uh, ik zeg maar... Ik, ik, iedereen voelde ook. En, en, en die in die zaal, iedereen voelde de omgekeerde om een gegeven moment in het systeem, in het politieke systeem. Dus er was eigenlijk meer aan de hand als de overwinning van Pim. He, dat, was, dat, dat, dat, dat, dat was de voorbode. He, want landelijk gebeurde. Ik denk, als dit, dit op deze manier. He, dus met deze academicus, he, deze professor, he, want laten we hem noemen in zijn titel die hij heeft... Als hij daardoor door had gegaan en had hij de goede ondersteuning en de goede mensen omheen gehad. Dan hadden we inderdaad een, uh, een omslag in de Nederlandse politiek en misschien wel in de Europese politiek gehad. Ja, ja, we, was... ja, we zeiden het net ook al, door het overlijden van Fortuin kwam u opeens in de raad. Was dat niet dubbel? Dat was heel dubbel. Ik heb er nog even goed over na moeten denken, maar Ik heb het ook gedaan. Ik heb één ding gezegd. Ook, uh, ik moest vooraan gaan zitten, want dat was zijn plek. En ik heb daar vier jaar niet gezeten. Te zeg, uh, hij zei, ja, maar we hebben maar zoveel stoelen. En zoveel plekken. plekken. Zei: nou goed, ik zeg dan koop ik van een visstoeltje. Uh, Daar ga ik achterin zitten. Ik ga niet op die stoel zitten. Ik heb er vier jaar niet op gezeten. En ook op het moment als we andere vergaderingen hadden in de raad en er, en er zat iemand op die stoel, dan ging Karol naartoe, ik zeg, meneer. Ik zei dat is de stoel van Pim Ventuin. Ik zeg, ik wil hem vier jaar wil ik hem schoonhouden. Dus als ik wist dat er wat in de raadskamer was, ging Karol naartoe en haalde ik ze van die stoel af. Ik wou altijd ik wou hem vier jaar leeg hebben. Dus we kunnen hem eigenlijk ook bestempelen als uw grote voorbeeld. Ja. Groter is er niet. Een in, in, in voorbeeld in de politiek. Ja. Ja. ja, maar persoonlijk bent u duidelijk... erg van hem onder indruk, ook als politiek persoon. Maar was u het eigenlijk altijd met hem eens? Uh, nee, er zijn natuurlijk ook dingen... Kijk, er, is nooit, er zijn nooit mensen... Hè, al, al, al heb je het beste huwelijk van de wereld... dan ben je het nog over dingen soms oneens. Hè. Dus mm -hmm. uh, natuurlijk zijn er dingen... Dat, dat, dat ik er ook wel anders over dacht. Natuurlijk was, er waren er ook dingen die ik wat simpeler zag... als, als, als hij... Uh, uh, ja, en ik... Uh, en dat kon je ook gewoon tegen hem zeggen. En, en hij, hij gaf er altijd maar één keer uitleg over. Hè. Dus het was niet zo dat hij drie keer iets hetzelfde uit ging leggen... want dat had, mm -hmm. dan nam hij de tijd niet voor. Maar uh, ja, er dat, dat waren dingen dat ik, uh, ik, ik, ik... Ik dacht ook nog een beetje te... Ik, ik kom natuurlijk ook uit een linksnest. Uh, uh -huh. links dus dat echt de politieke... Hoe noem je dat... Uh, dus je, dus, je, dus je het niet, niet zo kon zeggen. He, dus dat, dat lag er ook wel bij mij. Ja, politiek correct. een po Ja, sorry, ik kom even... Ja, hier geen hier. probleem. En met politieke correctheid, dat, dat zit er nog allemaal een wel een beetje ingebakken. Je hebt wel een, grote, een ja. grote murf. Maar ja. ja. Heerlijk Rotterdams, ja. ja maar maar, maar je, je, je zegt het wel in de kroeg. En maar uh -huh. ik heb toen de tijd ook, ik weet nog goed dat ik bij Fertuin kwam, dat hij dat leef bij Nederland uitgegooid werd en dat we leef bij Rotterdam doorgingen. Ik voor de eerste keer keek een microfoon van Freddy Mengler, keek voor mijn murk. Ik denk, joh, wat is dat nou? En toen moest ik van, en ik had gezegd, joh, geen commentaar. Dus ik denk, nou, heb ik de eerste keer van mijn leven een microfoon voor mijn neus en dan, dan mocht ik zeggen geen commentaar. Ja, maar wel heel keurig. Heeft u het nog vaak gehad de afgelopen tijd? U, u zit nu natuurlijk al zo lang nu in de Rotterdamse Raad... dat u in uw hoofd uh, het stemmetje van Pim hoorde spreken. Dat u dacht... Nee, nee, nee, nee, nee. Dat hebben we op een gegeven moment als Rotterdam... hebben dat uh, als eerste afgeschaft. Hebben gezegd, jongens, we gaan wel een eigen koers doen. En, en, en, en dat moet wel op het fortunisme zitten... Maar we gaan wel, we hebben natuurlijk allemaal persoonlijkheden zoals een Markenpastoor, we hebben een persoonlijkheid mm -hmm. als een Ronus Suresse. Ja, die, die, die, zijn, die zijn op hun eigen manier ook gewoon, leven Rotterdam, op een andere manier gaan domineren. Hoe, hoe had Fortuyn het volgens u gedaan, landelijk? Uh, landelijk, uh, hij wist dat hij een moeilijke ploeg had. Dat, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb zijn stukken nog wel gelezen ook, uh, wat hij daarover dacht. En ik weet ook zeker dat uh, als hij op, op het moment dat hij Den Haag binnenhalve stapt... had hij de volgende dag had hij drie of vier weggestuurd. Ga moet je zelf zitten. Maar op dat moment kon hij dat niet maken. En ook bij Leefbaar Rotterdam uh, ging het in eerste instantie uh, niet allemaal van een leidakje. Nee. Uh, heeft dat, is dat de schuld van Fortuin eigenlijk? Nee, is geen schuld van Fortuin. Dat is schuld van... Uh, uh, je wordt, je wordt om een positie neergezet. En uh, je naam wordt een paar keer geroepen. Je krijgt ook nog eens een keer een, een beetje belangstelling van, van, van journalisten. En, ja, en mensen groeiden op een gegeven moment boven zichzelf uit. Mensen hadden op een gegeven moment geen, uh, geen, geen, geen, geen kennis over hunzelf meer. Hè. Dus die bruive spreker die, die, die overroelde zichzelf. En die hadden een uh, stevige mening. en die wou boven de fractie uit. De, dus mm -hmm. we hadden, op een gegeven moment hadden we drie of vier fractievoorzitters. en dat kan niet. Uh, dus. Er moesten een paar mensen terug, ja. En die konden die positie niet houden. Nou, en dan, ja, dan krijg je op een gegeven moment dat, uh, dat ja, verhaal dat ziet, ze, dat ze ja. uitstappen. Ja, je zit sowieso natuurlijk. En het is heel vreemd om uit zo'n erfenis te regeren. Ja. Um, Zometeen praten we ook verder over de invloed van Pim Fortuyn... in onze huidige politiek nu nog. Uh, blijf luisteren dus naar nu al wakker. Terwijl Nederland langzaam ontwaakt... zijn de ochtendbladen alweer van de persen gerold. We nemen ze met u door samen met Martijn Middel... te beginnen met De Telegraaf. Terwijl de gemiddelde Brit in 30 jaar tijd slechts drie keer zoveel is gaan verdienen... is het salaris van de top van het bedrijfsleven sinds 1980 met... 4000% gestegen. De Telegraaf citeert cijfers van de Denktank. De High Pay Commission. Die concludeert dat de best beloonde 0,1% van het land. inmiddels 7,5% van het nationaal inkomen verdient. Deborah Hargreaves is voorzitter van de Denktank. Volgens haar zorgt het grote verschil in beloning. voor desillusie, beschadigt het vertrouwen. en voedt het de gedachte onder het publiek. dat de top van het bedrijfsleven. alleen maar voor zichzelf zorgt. Er bestaan zo'n 20.000 verschillende soorten van. Maar deze is wel heel erg bijzonder. In trouw een artikel over een orchidee die alleen s'nachts bloeit. De orchidee werd begin dit jaar uit Papua-Nieuw-Guinea meegenomen... door de Nederlandse specialist Ed de Vogel. Het plantje kreeg een plekje in de Leidse Hortus... waar het erop leek dat de knoppen steeds verwelkten zonder dat de plant bloeide. Pas toen de medewerker de, de Bolbovillum Nocturnum, een hele moeilijke naam heeft het, mee naar huis nam om een etmaal te bestuderen, bleek dat het plantje s'nachts bloeit. Van 10 uur s'avonds tot 10 uur s ochtends om precies te zijn. Advocaten van langdurig opgesloten vreemdelingen komen te weinig op bezoek bij hun cliënten, zijn slecht bereikbaar en klagen over hun vergoeding. Kortom, het juridisch loket en de advocatuur schieten tekort bij de hulp van deze groep, dat schrijft Spits. De krant kreeg via de wet Openbaarheid van Bestuur een rapport van de Raad voor Rechtsbijstand in handen... waaruit blijkt dat er voor vreemdelingen in detentiecentra geen goede juridische hulp is. En de hulp die er vaak is, niet door de doelgroep wordt gevonden. Het is niet de eerste keer dat de advocatuur slecht in het nieuws komt... als het gaat om langdurig opgesloten vreemdelingen. In 2005 zag toenmalig minister van Justitie Donner ook al dat het niet goed ging... waarna hij een speciaal juridisch loket oprichtte. Uit het recente onderzoek blijkt nu dat dat loket weinig heeft geholpen. Als Nina een hond was, lieten we haar afmaken, koopt het AD. Het is een quote uit het boek Je bent een verschrikkelijk kind. Het is de autobiografie van Nina Blom die haar hele jeugd lang letterlijk ziek is gepraat door haar moeder. Nina lag eindeloos vaak in het ziekenhuis, maar nooit konden doktoren iets vinden. Op haar veertiende wist Nina niet beter dan dat ze binnen een paar weken zou sterven aan een ernstige spierziekte. Ze lag al maanden met strakke zwachtels om haar armen en benen in bed vast. Toen er in haar bijzijn werd gepraat over euthanasie. Een kinderarts rook uiteindelijk onraad en schakelde de kinderbescherming in... waarna het meisje onmiddellijk uit huis werd geplaatst. En tot slot goed nieuws voor wie de komende dagen Sinterklaas inkopen doet. Schrijft Metro, een zak speelgoed, snoepgoed en chocolade kopen is 1,1% goedkoper dan een jaar geleden. Vooral speelgoed is in de laatste 12 maanden... ...tijd fors in prijs gedaald. Een gemiddeld cadeau kostte de sinds deze decembermaand liefst 3,3 procent minder. Dat zijn cijfers van medewerkers van het ING Economisch Bureau. Of zij op deze manier een eervolle plaats hebben verdiend... ...in het grote boek van Sinterklaas, dat vermeldt het artikel niet. Dat was het krantenoverzicht. En we hebben het al gehad over de opkomst van Pim Fortuyn... ...met de studiogast van vandaag, Dries Mos. Um, we stellen nu de vraag wat als Fortuyn nog had geleefd. Hoe zou het politieke landschap er dan uit hebben gezien? Dat vroeg hoogleraar politicologie, Jean-Tilly zich ook af. Hij schreef dit jaar een analyse over de stelling. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zou het politieke landschap er nu uit hebben gezien als Fortuyn nog had geleefd? Nou, in, in principe komt het op meer dat uh, Pim Fortuyn... Uh, ongeveer de kiezers van Geert Wilders zou hebben gehad, denk ik. En uh, Geert Wilders zou redelijk marginaal zijn geweest. Uh, dus hij heeft uh, hij heeft. Uh, de kiezers van uh, die nu op, uh, ongeveer op Wilders stemmen, heeft hij uh, op de been gebracht. En um, ja, dat zo zou ik het ongeveer uit hebben gezien, denk ik. En, en was hij dan ook premier geworden? Ja, nou ja dat in de toekomst kijken natuurlijk. Uh, maar die kans was wel groot geweest. Ik denk dat hij groter was geweest dan Wilders. Ja. Maar komt, Omdat, het, komt ja. dat succes van Wilders dan ook doordat Fortuin zo opkwam in die tijd? Ja, hij heeft een beetje de weg gebaand. Ik bedoel, hij, toen hij opkwam, heeft hij toch kiezers uh, op de been gebracht die een beetje aan de zijlijn stonden van, uh, van de democratie. En in die zin was hij ook wel belangrijk voor de democratie. Dus hij heeft mensen erbij getrokken die uh, um, uh, toekeken. En die hadden op een gegeven moment een uitlaatklep in de vorm van, uh, van de LPF. Ja, we hebben hier uh, Dries Mos in de studio. Dat is uh, uiteraard een, uh, een politiek compaan geweest van, uh, van Pim Fortuyn. En die zit eigenlijk volgens mij op een puntje van zijn stoel om uh, op te reageren. Uh, laten we dat zo meteen even doen. Uh, allereerst, uh, waar baseert u zich eigenlijk op, uh, meneer Tilly? Nou, ik heb redelijk van kiesonderzoek gedaan. En je ziet dat de mensen die, naar, uh, die op Fortuin stemden of die daar uh, sympathie voor hadden... Die, uh, ja, die, die, die, die, die, die waren rechts op een bepaalde manier. hij was redelijk tegen de islam. Hij vond de uh, islam een cultuur. Um, maar uh, die, ze hadden redelijk wantrouwen tegen de politieke elite. Um, en, um, maar ze waren ook weer iets minder radicaal dan Wilders. Want het, kijk, Fortuin was bijvoorbeeld voor een algemeen uh, pardon voor asielzoekers. Uh, want hij, hij zei van nou, dan hebben we dat in ieder geval een keer geregeld. En uh, wilde ze daar volgens mij tegen. Mm. Uh, dus uh, ik vond Fortuin belangrijk voor de democratie. Uh, kijk, uh, ik, ik ben het persoonlijk niet met hem eens, maar daar ga ik het helemaal niet om. Hij, hij vertegenwoordigt de kiezers die uh, uh, in, de, in de democratie gaan get, zijn getrokken. Dus uh, hij had een, eigenlijk niet de onschatte rol. Ik denk dat hij de afgelopen tien jaar eigenlijk wel het decennium van Pim Fortuin was. En toen u voor het eerst met hem in aanraking kwam, toen u hem voor het eerst hoorde speechen, wat, wat dacht u toen van die man? Uh, wat dacht ik van hem? Ik vond, ja, ik vond hem eigenlijk wel geestig. <laughs> ja. um, ik bedoel, het debat met tussen hem en Melkert, die, dat is re redelijk historisch, kan je wel zeggen. Waarin uh, Melkert niet wist hoe hij moest reageren uh -huh. op hem. Um, en wat ik belangrijk vond als politicoloog, want daar heb ik het nu over... ...is dat hij, uh, wat ik al zei, dat hij kiezers uh, bij de democratie betrok. En uh, die mensen vonden zichzelf niet vertegenwoordigd. Um, hadden een enorme aanhang. Het enige nadeel was, en dat zei hij zelf ook... Um, ...dat uh, hij een fractie had die, wat zullen we zeggen, uh, typisch was... En dat is na zijn, toen hij vermoord werd, is dus dat ook wel een beetje gebleken. Want uh, die is eigenlijk helemaal uit elkaar gevallen. En die hebben de RTL LPF uh, uh, ja, kapot gemaakt. Dat is een beetje een zwaar woord, maar dan komt het eigenlijk op neer. Ja. En veel die zijn nu naar Wilders gegaan. Zou Wilders dan ook premier kunnen worden? Nee, want Wilders is radicaler. Dus, um, en kijk, Wilders wordt ook al, uh, al, al jaren uh, be bewaakt en uh, bedreigd. Wat natuurlijk onacceptabel is. En in dat, in, dat, in dat isolement is Wilders het doorgeradicaliseerd. En um, het, het taalgebruik van Wilders is harder dan dat van Fortuin, Maar Fortuin heeft daar wel een beetje de, uh, heeft wel voorbereid. Dus uh, kijk, als je zegt de islam is een achterlijke uh, cultuur of godsdienst. Dat is nou niet echt een genuanceerde mening over een bepaalde godsdienst. Dus, wat, wat, wat zou Wilders nu nog kunnen leren van Fortuin? Um, uh, hij, zou iets maar kunnen, hij, hij zou zich iets kunnen matigen, denk ik. Kijk, je ziet, ik, je ziet, nou ja, ik lees iedere dag het telegraaf voor. Maar ik zeg niet dat daar allemaal alleen maar wilde stemmers op zitten, maar um, toch wel behoorlijk veel. En je ziet daar al een redelijke vermoeidheid ontstaan als er weer over de islam wordt gesproken. Um, een paar maanden geleden had de Europese fractie van de van de, van, de, van, de, van de, weet het, van de. ...van de PVV die vond dat er geen hoofddoekers mochten worden gedragen in, in, in gebouwen van het Europese parlement. En dan zie je toch wel reacties langzaam zeker opkomen van... ...oh god, daar gaan we weer. We hebben wel belangrijkere dingen te bespreken dan hoofddoekers in het, in het gebouw van het Europese parlement. Ja. Dus daar ontstaat wel een, een zekere vermoeidheid. Um, wel eens heeft het voordeel ten opzichte van Fortuyn dat hij... Uh, ...ja, bedoel, het is een éénpersoonspartij. Een, uh, ik bedoel, uh, je kan er geen lid van worden. Hij had heeft dus grotere controle onder zijn, uh, onder, zijn, uh, ja, onder zijn achterban, laat ik het zo maar zeggen, of onder, of onder zijn in persoonspartij. Uh, Vertuin had dat niet. Die moest heel snel de mensen bij elkaar rapen. Ik denk dat hij ook de tijd had genomen als mocht hij, als hij niet vermoord was geweest, uh, de, om die fractie te professionaliseren. Mm -hmm. uh, hij wou ook Hans Wiegel als premier, uh, althans Hans ja. Wiegel zelf. Um, dus dat zou wel anders zijn dus geweest. Dus dat zou sowieso anders gegaan zijn, maar het had gekund in ieder geval. Uh, dat is wat je aangaf, dat heb je ja. dus ook onderzocht. Um, ik ga hier in de studio uh, het woord zometeen geven aan Dries Mos. Die heeft dan inderdaad het laatste woord, maar dat komt omdat hij dan in de studio is bij ons vandaag. <laughs> uh, hoogleraar politicologie, Jean Tilly, uh, dank u wel in ieder geval. Geen dank. Uh, Dries Mos dus, uh, politiek compaan van Pim Fortuyn van het eerste uur in, uh, in Rotterdam uh, met Leefbaar Rotterdam. En uh, wat vond u van uh, de woorden van meneer Tilly? Nou, dat is altijd interessante woorden in, maar is ook totale onzin. Ja, wat is onzin? Nou, uh, het, het, kijk, zoals hij uh, deze... Uh, hij hebt hij, uh, hij, hij heeft het over een Pim Vertuin. Dus uh, ze hebben het heel, altijd heel erg goed over de eigen uh, professionele uh, titels. Maar uh, dit was een intellectueel. En daar, en, en, en daar gaat hij helemaal aan voorbij. De man had een, uh, had een visie. En, en dat, dat heeft uh, Wilders natuurlijk ook wel... Maar hij lag het ook uit. Hij, hij had ook spreekbeurten. Dat, uh, en, en dat van dat Wilders beveiligd had geworden... hadden we op toen, toen, uh, toenmalig ook maar voor verveiligd... hadden we, ook, uh, hadden we waarschijnlijk, uh, hem waarschijnlijk nog gehad. En dan had uh, misschien uh, meneer Tilly wel een, uh, een andere mening gehad. Ik, uh, ja, ik vond het een beetje rederiek uh, wat, wat hij hier neerzette. Ik, uh, ik, ik heb het uh, van dichtbij meegemaakt. Ik heb hem ook uh, zien leiden onder het uh, feit... dat hij inderdaad uh, mensen had zitten die... Uh, die hij er eigenlijk niet bij had willen hebben. En dat, uh, maar dat had hij na de hand op gaan lossen, dat heb ik al gezegd. Hij had, uh, hij had ook gewoon een duidelijk doel en hij zegt... nou goed, ik ben te conventioneel Dus uh, we zetten Wiegel uh, zetten we hier op, uh, die, die gaat dan premier worden. Ik, uh, ik ga van de buitenkant ga ik een, beetje, een beetje sturen... en uh, we gaan kijken hoe we dat uh, deze tijd doormaken. Daar gaat iedereen aan voorbij, want iedereen zegt... Ja, het eerste wat ik al door, ja, die Vertuin die had het ook niet met die zooi en dit en dat erachter Maar het is nogal wat. Hè? Je, hebt, je, je, je hebt Ajax en daar, zit, daar speelt kruif in. Je schiet kruif af en je zegt tegen Ajax, jongens, jullie gaan wel de Europacup winnen. Of je gaat wel dit doen, je gaat wel dat doen. Hè? Dus de, op dat moment was het eigenlijk de kruif onder de, de, de politiekers. En dan wordt zo'n man, zoals ook nu weer, gewoon ja, toch wel een beetje in discretie gebracht. Ik vind, het, ik vind het altijd wel jammer van een heleboel van die hoogleraren... die om een gegeven moment de kennis van zichzelf naar buiten gooien... en niet de kennis van Fortuyn. Maar als we het nu even jammer. realistisch bekijken... hoe had de Nederlandse politiek eruit gezien... als hij nog geleefd had, Pim Fortuyn? Denkt u? Kijk, uh, dat, dat kan, ik kan daar niks over zeggen. Ik kan niet zeggen van dat had zo en zo en zo. Dat is allemaal, uh, ja, dat, dat, dat kan je, je kan het als een meccanadoos in elkaar zetten. Hè, maar het blijft een meccanadoos. Dus je, je blijft er doorheen kijken. Je kan over filosoferen. En ik denk, dat moet je dan ook doen. Had u moeten... verwacht dat Pim bijvoorbeeld premier zou kunnen worden? Ik uh, denk dat Pim uh, niet de eerste periode. Uh, omdat daar had hij inderdaad, op dat moment had hij uh, Wiegel naar voren uh, geschoven. Maar ik denk dat hij uh, waarschijnlijk in een volgende periode, als het goed had gegaan... Hè, dus ook dat is allemaal een vraag. Hè, want je hebt in Nederland namelijk gewoon andere partijen nodig om een, goede, om een goede regering neer te zetten. Nou, dat had op dat moment gebeurd. Ik denk ook, als je een leider van een politieke partij bent, mm -hmm. dan luisteren alle mensen daarnaar. Maar als je in een politieke partij uh, de leider wegschiet... En daar staan er allerlei leiders op, want iedereen heeft dan een lijntje met Pim en een lijntje met dit. Allemaal totale onzin op het moment als Pim er had geweest, dan hadden we wat geweten als Pim er nog had geweest. Maar nu weten we niks, nu kunnen we alleen filosofieën. Een vraag waar u alleen ja of nee op mag antwoorden. Seurissen en u en Pastors, zijn jullie nou een beetje jaloers op Wilders? Nee, ik ben niet jaloers op Dus Ik ben wel blij dat hij er zit en dat hij uh, toch dat. Dat die mensen dus. Uh, nee, we zijn niet jaloers op uh, wilde, zeker niet. Oké, okay, heel goed. Maar... Dat, dat was inderdaad de ja. vraag. Ja of nee. Um, en de Ja, we, we, we, het, is, het is duidelijk dat, dat Fortuin veel heeft veranderd bij ons. Uh, woorden zoals het fortunisme in Nederland. Uh, dat is een, een, een opportunistische wijze van politiek bedrijven. Um, ik ben er nou terug. Want het is eigenlijk ook wel een beetje een, een, een, een, een belediging eigenlijk. Vindt u niet? De, de naam fortunisme, het woord fortunisme. Nee, ik, ik, ik, ik zie het fortunisme nog steeds als een, als een, als een, als een, als een lijn die, die door me heen loopt. Ik, ik moet daar wel eens aan denken... En ik lees ook nog steeds wel zijn boek. En, uh, ik heb ja, nee, een... dat, dat bedoel ik ook niet. Maar omdat het een opportunistische wijze van politiek bedrijven betekent. Het, het zal in mijn hoofd het, zitten. Het, het, het, ver het verwijzen naar fortunisme. Weet je? Want dat, dat, vind ik, dat vind ik wel altijd moeilijk. Dat mensen zeggen, ja, ik verwijs daarnaar. En Pim had zo gedacht. En Pim had dat gedacht. En Pim had dat geweten. Nou, Daar, daar willen we vanaf. Daar wou we heel snel vanaf. En ik vind dat dat ook nooit meer moet terugkomen. En we zullen het ook nooit meer weten. Want nee. hij is er niet meer. Precies tien jaar geleden maakten we in Nederland kennis met de man die zei wat hij dacht. En deed wat hij zei. Pim Fortuyn... Fries dank u wel voor uw komst naar de studio en dat u dit uur bij ons was. En vandaag Dag, vindt in de Tweede Kamer het begrotingsdebat plaats. Daar zal ook gediscussieerd worden over de steun aan ontwikkelingslanden. En laat dat nu net de kwestie zijn waarover het CDA en de PVV het niet eens zijn. Geert Wilders wil maar liefst 4 miljard bezuinigen... terwijl het CDA het niet over het christendemocratische hart kan krijgen... zoveel te snijden in de ontwikkelingshulp. Aan de telefoon arendt Joan Goedemorgen. Goedemorgen. Wilders heeft gezegd: als we gaan bezuinigen, dan op de ontwikkelingshulp. Is dat niet een uh, makkelijke retoriek voor de achterban? Nou oh ja, kijk, het bedrag wat hij erbij genoemd heeft, was natuurlijk retoriek. Want 4 miljard is ongeveer het bedrag. dat we niet in zijn geheel uitgeven op ontwikkelingshulp, inclusief noodhulp. En Wilders heeft altijd gezegd dat hij voor noodhulp is. Dus dat is een overdreven bedrag. Hè? Dat kan je niet serieus nemen. Maar dat gezegd hebben, er ligt natuurlijk wel heel veel onder. Want de VVD heeft voorgesteld uh, in het vorige kabinet om van 0,8, die schreef 0,7, om van 0,8 naar 0,4 te gaan. En tijdens de coalitiebesprekingen uh, heeft het CDA geëist dat ze op 0,7 blijven. Maar dat ze wel de criteria gaan veranderen uh, die bepalen wanneer iets, wanneer iets ontwikkelingshulp is. Dat betekent, dat is heel technisch, maar het komt erop neer dat ze, ze proberen dus binnen de OESO een meerderheid te vinden dat je bijvoorbeeld ook uh, veiligheidsdingen uh, met uh, ontwikkelingshulp kan betalen. Omdat je zonder veiligheid geen ontwikkeling kan hebben. Maar goed, wat ik dus wil zeggen is dit: Wilders uh, dus wil heel graag die discussie keihard ingaan. Die wil dus van die 0,7 uitkomen op 0,6 of zo. Hè. En daarom gaat u weer met gestrekt eh, benen in. En hoe groot wordt dit probleem nu gezien binnen de gedoogde coalitie? Nou, er zijn twee theorieën over. Uh, mijn eigen theorie is dat ik uh, niet geloof dat dit soort Twitterboxen, zoals Ferry Mingel het noemde, mm -hmm. uh, echt gaat leiden tot de val van het kabinet. En dat komt namelijk omdat niemand van de coalitiepartners... heeft eigenlijk baat bij verkiezingen. verkiezingen. Ferry, helemaal niet. Die hebben tien zetels. Dus dan sta je ook niet te springen om gelijk... Uh, twaalf Kamerleden in te leveren. Hè? Ja. Nou, Wilder zelf weet... dat hij nooit Mr. President kan worden... omdat het, het CDA dat nooit kan... Uh, uh, accepteren. Dus die kan beter gewoon doorgaan... want hij heeft nu de best of all worlds. Hij uh, wordt een beetje... Wordt serieus genomen en hij kan ook nog vrij spreken. En de VVD wil ook gewoon doorgaan... want die wil van dit kabinet een succes maken... omdat Mark Rutte... daarvan de naamgever is. Dus ik denk zelf dat dit dat het gewoon uh, hele harde onderhandelingen worden, maar dat ze daar wel uitkomen. Omdat ze geen echte belangen hebben om mee door te gaan. Kan dit niet een klein op... uh, scheurtje betekenen in de populariteit van Wilders? Omdat ik mij niet voor kan stellen dat er één kiezer is die, die eigenlijk echt uh, tegen het geven van ontwikkelingshulp is. Hoe kan die dit vertalen naar zijn achterban? Nou, dat, uh, dat is een grote vergissing wat je daar zegt. Er mm -hmm. stond in de zaterdag dat zelfs de kiezers van PvdA en SP... ...moet je even dat je doorgaat ...SP en PvdA... Ja. ...willen het ontwikkelingsgeld verminderen. Dat is voor het eerst... Hè? Het, het, was, ...het was al een lange tijd zo... ...dat de meeste Nederlanders dat graag wilden hervormen... ...en ook wilden verminderen... ...maar nu is het ook zo dat de PvdA-crisis... ...de harde kern en de SP-crisis dat willen. En dat komt omdat... ...dat uh, is het niet zo moeilijk om te voorspellen... ...volgend jaar komen er hele harde... ...en ontzettend pijnlijke bezuinigingen komen... namelijk met name in de gezondheidszorg... ...omdat daar... Voor verschrikkelijk veel geld omgaat. Nou, mensen kiezen dan uh, voor zichzelf en niet voor Afrika. Dat is wat er gaat gebeuren. Maar de CDA heeft toch de ontwikkeling zo bijna zelf uitgevonden? Z zullen zij echt gaan ingeven? Nou, ik denk dat het niet onmogelijk is dat ze besluiten om uh, nog een klein beetje uh, eraf te halen. Met de paardmethode, dat zal bijvoorbeeld uitkomen op 0,6 of 0,65... Ik sluit altijd niet uit dat dat gebeurt. En overigens, je moet ook goed bedenken, het is altijd moeilijk om uit te leggen, de, de hoogte van het bedrag dat je geeft aan Afrika, heeft trist genoeg betrekkelijk weinig te maken met het welzijn van Afrikanen. En dat komt, als je geld geeft aan mensen, dan uh, gebeuren er allemaal hele rare dingen. Eigenlijk kan je veel beter geld lenen aan mensen. En als je geld leent, dan zit je namelijk verantwoordelijk te zien, zit je dan te bevorderen. Ja, dan heb je natuurlijk ook een veel minder groot budget nodig. Als je geld geeft, dan heb je het probleem van hulpverslaving... dat echt een serieus probleem is. Je hebt ook het probleem dat je bestaande regimes... die vaak naar zijn, dat je die bestendigt. Uh -huh. En je hebt het probleem dat ze dus veel geld krijgen... waardoor ze geen belasting hoeven te heffen. En als ze geen belasting hoeven te heffen... dan hou je eigenlijk ook democratisering tegen. Uh -huh. Het aardige van belastingheffing is... dat mensen daar ook inspraak voor terug uh, willen hebben... En dat hou je erop tegen. Er zijn dus echt serieuze problemen bij de ontwikkelingshulp, die je eigenlijk veel beter zou kunnen oplossen met een kleiner budget. Dat ga je namelijk lenen. En lenen betekent dat je verantwoordelijk zin bij mensen uh, uh, stimuleert. Maar het CDA uh, heeft een achterban... die uh, in ieder geval vanuit een soort confessioneel uh, idealisme... Uh, zal zeggen dat het inhumaan is om het misschien te verlagen. So, uh, ik denk dat het voor nou, het CDA... Het... is het voor ja. het CDA niet het moeilijkst... Om, uh, om het naar de achterban te vertalen. Van allemaal. Zeker. Daar, daar heb je hartstikke gelijk. Er zit ook een grote stroom in die je dat niet wil. Maar het ligt toch zeer. Je hebt ook een rechtse vleugel bij het CDA... die daar helemaal geen boodschap aan heeft. Mm -hmm. uh, je hebt... Uh, en ook de mensen die, die er wel heel erg voor zijn, die zijn tegelijkertijd ook heel sterk tegen het rollen uit het pakket. Hè? Of uh, het verhogen van het eigen risico. We gaan dus bijvoorbeeld straks meemaken, dat vertelde mijn vrouw vanmiddag, dat bijvoorbeeld als je naar de psychiater gaat, hè, dan wordt je eigen uh, uh, bijdrage, wordt dan 200 euro. Ja, dat zijn grote verschillen met de situatie uh, nu. En dan uh, is het natuurlijk wel zo dat het hemd uh, soms nader is dan de rok. Hè? Aan de andere kant is er ook weer een tegenkracht. En uh, dat is heel interessant. Uh, ontwikkelingshulp wordt niet alleen gegeven om Afrika beter te maken of andere landen. Maar wordt ook gegeven om buitenlandse politieke redenen. Om invloed te hebben in de wereld en in het land. En die kracht, daarvan voorspel ik, is zo sterk dat ze dus nooit ontwikkelingshulp helemaal zullen afschaffen. Er wordt invloed mee gekocht. Hè. Voor Fransen is het heel belangrijk om in Afrika een Afrikaanse rol te spelen. Daar hebben ze ontwikkelingsgeld mee nodig. Of Amerikanen gebruiken het om de stemming in de Veiligheidsraad te kopen. De stem van een Afrikaans land dat dan toevallig in de, uh, in, uh, in de Veiligheidsraad zit. Dat is zo'n rolerend systeem. En met andere woorden, ik denk dat dat zeker zal blijven bestaan. Maar wat de Nederlandse situatie betreft, uh, acht ik het niet uitgesloten dat er nog een beetje van afgaat. En vandaag wordt er dus gediscussieerd in de Tweede Kamer... over de steun aan ontwikkelingslanden. Aan jan Boekenstein, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. En dan is het alweer bijna zes uur. Wilt u meer van WNL? Vandaag, vandaag de dag, zometeen na het van zeven uur op Nederland 1. Dat is op televisie. U hoort WNL op de radio vanaf half zeven avondspits op Radio 1. En volgende week om twee uur nog steeds wakker. Zometeen op Radio 1 het Nieuws met Renate Evers gevolgd door het Radio 1 journaal. Wij zijn er dus volgende week weer en we wensen jullie nog een hele wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.